Aan. Maar zegt de dames natuurlijk uh, Tonda trouwens uh, met, uh, met zijn platenkeuze en zijn verhalen en zijn herinneringen. Gisteren lagen we ook aan zijn oor, dus uh, ik denk dat dat wel goed gekomen. Dat gaat goed komen. Dat gaat helemaal goed komen, dat helemaal goed komen. Dus blijf lekker luisteren deze tweede paasdag naar Unique FM. Unieke uur. Unique FM met het nieuws van 1978. Op 13 maart beginnen Molukse jongeren een gijzelingsactie... in het provinciehuis in Assen. Al de volgende dag wordt het provinciehuis bestormd door de autoriteiten. De gijzelingsactie kost twee mensen het leven. Op 16 maart sleuren leden van de Italiaanse Rode Brigades... oud-premier Aldo Moro uit zijn auto. Begin mei wordt zijn stoffelijk overschot gevonden. Jan Raas wint op 25 maart de Amstel Gold Race. Eind juni wordt in de Kuip voor het eerst een popconcert gehouden. 50.000 fans zijn getuigen van een optreden van Bob Dylan. In de finale van het WK-voetbal verliest Nederland met 3-1 van Gastland Argentinië. In de laatste minuut van de wedstrijd schiet Rob Rensenbrink tegen de paal. Op 6 augustus overlijdt paus Paulus de zesde. Zijn opvolger wordt Johannes Paulus de eerste, de lachende paus. Zijn pontificaat duurt maar 33 dagen. Hij overlijdt op 28 september. Zijn opvolger, de Pool Karel Wojtyla, oftewel Johannes Paulus II. Op 27 augustus wordt Gerry Kneteman wereldkampioen wielrennen op de weg. Eind december staat in Noord-Nederland de winter toe. Zware sneeuwstormen ontwrichten het dagelijks leven. Het blijft daarna nog twee maanden winters in heel Nederland. En op eerste kerstdag breekt een groep radiomakers... met een klein zendertje in op het Amsterdamse kabelnet. Het station, dat zich uniek noemt, drukt om 12 uur precies WDR 1 weg. Notabene tijdens de kerstzegen van de Nieuwe Paus. De eerste uniek ploeg bestaat uit onder andere Antonio Costa... Ad Roberts, Paul de Wit, Johan Visser, Menno Dekker en Rob Hudson. Dit was 1978. Dat is lekker. Daar zijn ze weer.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 Nou, routes hè? Ja, ja. Met, met dezelfde problemen als gisteren. Het zingt een beetje rond. Moet even wennen aan het feit dat je op een knopje moet drukken... voordat uh, de microfoon aangaat. En het ligt niet helemaal stil hier. Heb je het al gemerkt? Uh, het We het schommelen bewegen. een heel klein beetje. We nu weer op een schip natuurlijk. Gisteren ik het Rem-eiland. Ja, ik stond vanmorgen op de pont hier naartoe. Het voelde een beetje als de tender naar de Miami-Go. Ja, die, die, die reed het 36 uur over in de pont 7. Ik, vond, 7 minuten. Die, ik vond het best wel leuk. Ik ritje met die pont. Ik ja. ben ook met de pont geweest. Maar ja, toch heel gewoon leuk. Ja, alsof je een tochtje door uh, Amsterdam door over het IJ maakt... Uh, en als je op de pont zit, zie je aan de ene kant het Remeiland liggen waar we gisteren waren. En je ziet aan de andere kant de Noordenei, het oude Veronica-zendschip waar we nu zitten uh, liggen. Dat is toch fantastisch. Zoveel nee, radio historie in deze stad. Nou, vandaag gaan we weer uh, een hoop vertellen over uh, de, de radio, ons verleden, ons ja. gezamenlijke verleden. En dat doen we naar de volgende plaat. Ik weet niet, uh, Louis die doet de techniek. Wat heb je klaarstaan? Oh, uh, Toto, Afrika. Dat was een heette uh, in 1982 toen ik uh, begon de radio uniek. Volgens mij, uh, ik ben toen bij Unique begonnen. Jij hebt me het nummer van Menno Dekker gegeven. Ja. Ik heb Menno toen gebeld, ben bij Menno thuis geweest in Amazon Zuidoost. Stemtestje gedaan. Ja. En vervolgens een jaar lang iedere dag radio gemaakt. Tussen drie en vijf. Zat op de school van journalistiek. ging met de trein. En dan smiddags om drie uur was ik te horen. Onder ja. andere met Toto in Afrika.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 Afrika was dat. Straks uh, hebben we natuurlijk Erik, die uh, komt er ook bij zitten. Erik de Zwart. Uh, één uur. Maar hij heeft toevallig zijn telefoon heeft die al wel liggen. Ontzettend aardig, aardig dat Erik, nadat ja, dus... uh, jij en ik er lang op hebben aangedrongen... gisteren toch zijn privé telefoonnummer ja, dus ik heeft ik gegeven. Nu... Erik de Zwart. En Als je wil reageren op deze uitzending, kan dat op ja, dus het volgende je nummer. Erik zijn nummer 06... 1, 2, 1, 2, 8, 3, 2, 1, Dus nog een keer, Erik de het telefoonnummer... kan je nu over reageren. Kom je in de uitzending, als we dat leuk vinden. 0612128321 6, 1, 2, 1, 2, 2 het Veronica-schip... Uh, jij bent er waarschijnlijk ook vaker geweest, hè? Ik ben er voor het eerst geweest in 1976. Toen lag het al niet meer op zee want toen stonden de zenders er nog op en de studio's er nog op en toen lag het in de Amsterdamse haven en zo ben ik eigenlijk uh, ja, heeft het radio virus mij gepakt en nooit meer losgelaten ja, precies. Ja. Nou, ik uh, ken het Veronica schip uh, natuurlijk van hier in Amsterdam uh, er worden regelmatig feestjes gegeven ook beginnende artiesten treden hierop erg leuk, ja. ik weet niet of dat nog steeds gebeurt maar een paar jaar geleden wel, maar ik ken het Veronica schip ook uit 2003 want het lag toen in Antwerpen en Sky Radio, hè, waar ik toen bij ja. betrokken was uiteraard, uh, begon toen met een tweede radiostation Radio Veronica. Ja, en Ton, jij bent eigenaar geweest van Radio Veronica. Dat en ook directeur van, en van Radio 538. En je hebt Sky Radio groot gemaakt. Dat is toch fantastisch? En ook nog even van Radio 10. Ooit. Heel ook nog even. even van Radio 10. Ja. Maar Veronica in 2003 begon dus uh, vanaf het Veronica schip, een groot feest. Monikendam, 500-600 mensen. Bulverwey die uh, opende de, de hele boel. En uh, ja, dat was natuurlijk na die veilingen. Dat was een hele spannende tijd. Sky stond al mij. Uh, maar al uh, 15 jaar uit, we moesten toen die frequentie inleveren... we moesten toen bieden op onze eigen frequenties. Ja. Hele spannende tijd, want voor hetzelfde geld was het gewoon afgelopen. Ja. En uh, we hadden toch een bedrijf met 80 man... Ja. en uh, die mensen waren, hadden ja. van de en, een op de andere, en, andere dag hun baan kunnen verliezen. En het bizarre was, je had, je had die frequentie opgebouwd... daar luisterden heel veel mensen naar... en als je die bieding had verloren... dan had een andere partij, zeg maar, in feite met jouw werk... de bol voortgezet op die ja, frequenties. Ja, ja. En er waren dus vier frequenties waar je alles op uit kon zenden... En er waren vijf frequenties waar dan een bepaald programma aan bod... Geklausuleerd heette dat. Geklausuleerd heette dat. Je had bijvoorbeeld nieuws, je had, uh, nee, had uh, dansen, speciale ja. muziek. Maar je had ook gouden oude ja. muziek. Nou, en het was naast dat je dan uh, een enorm hoog uh, bod moest uitbrengen... was er ook een inhoudelijke toets... En je moest zeg maar aangeven hoeveel gouden ouwe je per dag uit wilde ja. zetten. Hoeveel, wat het percentage was. Nou, Sky had 95% geboden. Maar Radio 10, die op dat moment op die frequentie uitzond... had 88% geboden. Ja, ja, ja, ja. Dus tot mijn stomme verbazing... toen wij de uitslag kregen van die vijf ja, Die kreeg je nog binnen via ja. de fax. Kreeg Sky ook die gouden ouwe zetten. Dus je had ineens een dat. wandeldeckend hadden, netwerk erbij. Maar we moesten binnen een week we moesten beginnen met een programma. En we hadden helemaal niets. Ja. Dus ik ben eerst gaan onderhandelen met Erik ik was toen toevallig directeur van de Radio 10. En met Erik onderhandeld. En nou, eigenlijk waren we er heel snel uit. Dus Radio 10 kon gewoon uitblijven zijn op de frequentie. Maar ondertussen was John de Mol ook achter mijn rug was hij, uh, gaan procederen tegen Sky. Omdat hij eigenlijk vond uh, dat uh, Sky die vakantie niet had mogen krijgen. Omdat wij de kennis en ervaring niet hadden. En het, omdat wij die vakantie overgenomen hadden... Ja, maar wacht even, omdat, bewijs... omdat jullie de kennis en ervaring niet hadden. Terwijl jij wist op dat moment echt heel veel meer van radio dan John de Mol, denk ik maakt nou, ik niet uit. Maar in ieder geval, wij hebben toen dat contract verbroken. En we zijn met een nieuwe, uh, nieuwe radio, soms echt uh, overnacht. En Bart van Gogh, hè, van Top Format, heeft het in ons gemaakt. Uh, radio 103 FM, heette dat toen. Ja. En toen moest ik gaan kijken, met wie ga ik nou verder in heen. En Veronica was op dat moment in onderhandeling met uh, BNN. Hè. En Veronica zal zijn naam verdwijnen. En BNN die zou het Veronica Blad overnemen. En zou daarmee de grootste omroep van Nederland worden. Dus maar, maar, maar als ik even vraag, mag. Je had toch de gouden oude zenders? Die had je toch ja, zo was... op kunnen zetten, of niet? Of werkte niet? Nee, was het vijf jaar daarvoor waar we er al mee gestopt. Ja, ja, ja. Toen dat... Sky die 100.75 ja. kreeg in 1995. Acht jaar daarvoor hadden we even de gouden oude gehad... Ja. om te concurreren met Radio 10. Ja, ja, ja. Maar hij heeft een half jaar bestaan. Maar, ja. uh, toen maar je uh, had daar wel die aanvraag mee we gedaan. We hadden wel de ervaring, kon ik zeggen... dat we ja. ooit een gouden oude ja. zender hadden gehad. Nou. Dus, uh, nou, ik toen... BNN die zou dus met Veronica samengaan. Toen ben ik met Veronica de vereniging gaan praten en zeggen: waarom beginnen jullie niet gewoon radio met ons? Ja, we willen ook televisie maken. En ik heb volgens de Westerlo Dezelfde avond zaten Fons, de vereniging Veronica en ik bij elkaar. En toen hebben we een deal gesloten dat SBS zou Veronica als televisiezender nemen en Sky zou Veronica als radiozender nemen. Het is heel snel gegaan. En toen begon Radio Veronica en ja, BNN vond dat natuurlijk heel vervelend. Maar de naam Veronica was daarmee wel gered. Anders had die naam Veronica dus niet meer bestaan. Ja. Maar, maar dat is dus heel snel geregeld. Want ik weet hoe traag dingen soms gaan in de mediawereld. De fusie tussen de persgroep en uh, RTL. Uh, heeft uh, anderhalf jaar geduurd om die voor elkaar te krijgen. Maar dit was even een paar dagen gebeurd. Ja, het enige wat Veronica wilde is... Ze wilde aandeelhouder worden binnen SBS. Ja. En binnen Veronica. Nou, de Vereniging Veronica had heel veel geld. Volgens mij heeft Veronica nog steeds heel veel ja. geld. Dus daar hebben ze wat uh, aan, uh, aan Sky en aan uh, SBS uh, gegeven. Ja. En toen konden we beginnen. Maar je had een naam, je had geld, maar je had geen DJ's, denk ik. Nee, dus die DJ's uh, die, uh, zijn we gaan zoeken. Ik heb onder andere Rob van Zomeren. Die, die ja. zit regelmatig met je Formule 1 uh, dingen hè, die, die je doet. En uh, Rob van Zomeren die werkte toen bij World Online van uh, Nina, ja, Brink. Nina Brink. En, uh, die wilde er eigenlijk wel weg. en Die wilde wel weer radio gaan maken. Dus Rob van Zomeren die kwam. Bart van Leeuwen en Ferry Maat. Die hadden getekend uh, bij John de Mol voor Radio 10. Maar die wilden er eigenlijk weg. Die wilden natuurlijk uh, naar de nieuwe zender die wel een FM-frequentie hadden. Dus die kwamen ook. Kas van Iersol ja. maakte het programma. Het dus was eigenlijk een heel leuk rijtje mensen. En we hadden Adam Curry ja. in de ochtend. Ja, de echte sterren. En Jeroen van den Enkel die kwam later ook nog. Dus we hadden echt En scoorde dat team. goed? We hadden, volgens mij binnen twee jaar, bij de Seven Stars het Martindale. Dus het was het eigenlijk was een hele vliegende start. Ja. Daarna zijn er een aantal mensen weggegaan. Het is overgenomen door TMG, de Telegraaf. Ja. En toen ze en hebben ze er een zootje van gemaakt. Ja, zo zonde. Ja. Maar we gaan verder praten naar de volgende plaat: De Beach Boys. Love you. You never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I God, all he knows. Ik kan het net over die uh, veiling, maar uh, Erik had, wat hij wel goed had gedaan, is natuurlijk uh, de bieding van de Noordzee voor de 100.7 FM waarop Sky toen uitzond. want Sky had natuurlijk het nakijken op die frequentie. Want we moesten toen naar 101 fm. Ja. Thouw, tussen Erik en mij is het daarna ook allemaal weer goed gekomen. Dus ja. Zo gaat dat. We kennen elkaar natuurlijk al allemaal heel lang. Soms hebben we wat tegenstrijdige belangen. Ja. Maar uiteindelijk... Uh, jij, Erik ja. en ik... kennen ja, elkaar wel zo lang. We hebben tegenstrijdige belangen gehad. Maar we hebben ook altijd heel veel gemeen gehad. En uiteindelijk, misschien komt dat ook door de leeftijd. We worden een jaartje ouder. We worden wat wijzer, wat rustiger. En onze en uiteindelijk... Amsterdamse achtergrond natuurlijk. Hè? Zeker, zeker. Ik kreeg trouwens net die... de mededeling... dat we schijnbaar heel goed horen zijn in de rivierenbuurt in ja, Amsterdam. Nee, nee, nee, nee, en dat nee, is, nee, is nee, eigenlijk nee. met Uniek FM altijd zo geweest. Want daar stonden een groot aantal van onze zenders... daar stonden de meeste van onze studio's ook... als ze niet op werden opgepakt he, die, die hele mooie studio. Op de, eerst op de, op de bovenverdieping. He, ja. Met die enorme trappen naar boven. En uh, later hadden we zelfs een hele verdieping... op de eerste verdieping he, van, van ja. de Vrijslaan. Wie, uh, wie, wie zijn het dat wij goed we, we, we horen waren... De... Hoi Dennis hier, signaal die vierde buurt hard. Straks kom ik even een kijkje nemen. Super leuk dit. Nou, dat is gezellig. Dan hebben we eens even kijken hoe deze telefoon van Ellie werkt. Want dan hebben we hier nog een andere reactie. De telefoon succes van, met de van uitzendingen. Van ja, ja, maar. Nee, maar dit is... Uh, Ellie die heeft hem even voor mij geopend. Ah, okay. nee, inderdaad, de telefoon van Erik 06-121-8321. Daarom kan je bellen. Ja. Jos van Leeuwen uit Nieuwegein. Die zegt succes met de uitzendingen. Nou, dat is hartstikke leuk. We zijn trouwens... Uh, op heel veel zenders te ontvangen. Veel meer dan ik nu ga oproepen. Maar een van de zenders die wij gisteren niet hebben genoemd. is Jam FM. Uh, vanuit uh, Wees zendt dat volgens mij uit. Ook op. Uh, vanuit? Duivendrecht. Duivendrecht. Duivendrecht. Ja. Fred zit hier, mijn broer. Oudekerk. Nou, kijk eens aan. Maar we zijn ook te horen bij het legendarische, mag ik wel zeggen. Radio Centraal in Den Haag. Op DHB Plus tegenwoordig. Helemaal legaal. Radio Muziek staat Brabant ook op DB+. Radio Waterland in de Beemster. To the Beat in Den Haag ook op DB+. Op uh, KO 85 online uh, in Kortrijk in België. We zijn op de Middengolf te horen in het zuiden van Nederland. In Terneusen op de AM 900. En we zijn natuurlijk hier in Groot Amsterdam ook te horen op DB+. Op Dance Radio. En natuurlijk wereldwijd online. Onder andere in Australië. Oh, oh. Down Under. Mennelsburg.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 Wat een land. Ben je wel eens geweest? Ja, zeker, ja zeker een paar keer. Ik uh, ja. ben er in 1995 geweest vanaf Bali, vanaf Den Passar. Dat is nog twaalf uur vliegen ja. naar Sydney dan. En ik ben er geweest uh, tijdens de Australian Open in 2001. In Melbourne. We gingen uh, altijd met klanten gingen we van die leuke reisjes maken. En, uh, ik vond ja. het vooral leuk om het zelf te doen. dan... Ja. Ik dacht kwam, ik al, de klanten erbij. En ik ben toen twee weken op de Australian open geweest in Melbourne. Ja, ja fantastisch. Ja. Melbourne, een geweldige stad. Ik ben er de afgelopen jaar drie keer per jaar geweest, zakelijk. En ook een geweldige radio scene in, uh, in Australië. Echt, uh, echt de moeite waard. Want wij kijken altijd naar Amerikaanse radio. Maar in Australië kunnen ze er ook wel wat van. Ja, ja. ja nee, precies. En ik ben er ook nog geweest in 2017. Uh, in Sydney, toen ben ik ook bij de Australian open geweest. Federer tegen Nadal. Ja, Ton jij hebt natuurlijk Sky Radio geleid. In een periode ook dat... Uh, Rupert Murdoch nog de grote baas was daar. Heb je Murdoch ooit ontmoet? Ja, zeker. We hadden ieder jaar hadden we... Uh, in april hadden we de, hadden we de bespreking uh, over de, de jaarcijfers met Murdoch. En dan uh, werden we uitgenodigd in zijn kantoor. Hij had zo'n horecaruimte achter, uh, met, een, met een keuken, met een butler. Een, een enorme bar. En uh, nee, dan had, nam hij echt een, een half uur, drie kwartier de tijd voor ons. Uh, hij was altijd heel goed voorbereid. Heel geïnteresseerd uh, in vooral de marketingdingen van Sky. Want dan, ja. dan, en dan lieten we de cijfers zien en dan zei hij van nou de financiële mensen die... Uh, praat straks wel over de cijfers. Ik heb het al gezien, het ziet er heel goed uit. Maar uh, ja, laat jullie laat ze televisiecommerciele even zien, of laten zien wat de concurrentie doet. Hij was, ja, ik vond het wel leuk. Je kon met hem heel erg goed over marketing ja. praten. Ja. En uit zo'n plat Australisch accent, uh, ja heel direct, nou, dat... heel anders dan de Engelse die je ja. vaak, de andere mensen die je dan. Enzo. Wat heel weinig mensen weten was dat ik in die periode met Patrick Kok samen een businessplan heb geschreven voor het later RTL. En wij hadden oorspronkelijk het plan om uh, Hè? Sky, RTL zou eigenlijk Sky TV hebben nee, moeten heten. Het ja. uh, maar Murdoch die zei toen op een gegeven moment... ik wil geen tv-zenders bezitten die uitzenden in talen die ik niet spreek. Dat kan je nu helemaal niet meer voorstellen. Ja, is hij volgens mij uh, in Italië begonnen. Ja, in de hele wereld. In uh, Half Zuidoost-Azië, nou noem het allemaal maar op. En toen zijn wij in plaats van richting Engeland richting uh, Luxemburg gegaan. En daar is RTL uit. Uh, ja, dat had heel weinig verschil of uh, RTL Nederland had nooit bestaan. Zo is het. En uh, Sky TV. Was Zoals de is het. meest populaire in Nederland, geweest. zeker, zeker, zeker. Ja, maar daar hebben ze de naderhand wel spijt van? gehad hoor. dat denk ik ook. Ja, ja Dat ja, kan precies. ook bijna niet anders. Dus, uh, nou, eens kijken wat uh, Louis als volgende platen heeft. Volgens mij, uh... oh. Elvis Presley ook heel veel gehoord vroeger. Op Veronica uh, toen ze nog op zee lagen, And just can help believing mooi.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 I just can't help believing when she slips her hand in my hand And it feels so small and helpless And my fingers fold around it like a glove But I just can't help believing when she's whispering her magic And her tears are shining honey sweet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 To day. To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 Met epilepsie kan zomaar midden in de nacht een heftige aanval krijgen. Terwijl jij slaapt of juist niet kan slapen omdat je bezorgd bent. Wat doe je bij zo'n aanval? Ambulance bellen, naar de spoedeisende hulp scheuren of als ik dan een aanval krijg, dan hoort mama dat piepje en dan weet mama dat ik een aanval heb. Help mee om iedere ouder met een kind dat epilepsie heeft, rustiger te laten slapen.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 Leuk om Peter Vos ook te horen die dat sportje ingesproken heeft. Toen ik uh, dagelijks op deed bij Radio Uniek tussen 3 en 5 zat uh, Peter altijd tussen 5 en 7, dus ik heb hem uh, toen heel veel gezien. En iemand anders die ik eigenlijk ook ongeveer zou willen zien, is Frits Mulder. Die uh, zat destijds uh, tussen 11 en 1, volgens mij van Louis, Die heeft nog contact met hem gehad uh, afgelopen weken. Hij woont al heel lang in uh, Cambodja. En met uh, Frits ben ik uh, toen ik uh, bij Sky of oh, bij uh, Uniek wegging in 1983 toen ik bij Veronica ging werken ben ik nog een tijdje bezig geweest om te kijken... of we Radio Uniek niet via een legale manier in Amsterdam uh, te horen konden laten. Ja. We hadden toen Paul Luiten als uh, parlementair verslaggever. Paul Luiten was destijds fractievoorzitter van de VVD. En laat hij hier nou gewoon bij zitten vanochtend. Hallo Paul. Hoi, goedemorgen. Eén van de beste politieke lobbyisten van Nederland. Hij gaat het zelf niet zeggen, dus doe ik dat maar even. Ja, toen, toen. Ja. Toen, ja. Ja. En, uh, ja. want destijds was je natuurlijk fractievoorzitter van de VVD. Nou, toen nog niet, hoor. Toen dat nog was, niet, ben je later geworden. Zat in de gemeenteraad. Later ja, ook eerste Kamerlid van Ja, de klopt, dat Deze. wel. Maar laten we het even over die tijd hebben... He, dat wij over om te kijken of we niet iets legaals met Radio Niet konden doen. En we hadden toen het plan gehad om een uh, lokale zender in Amsterdam te beginnen... onder de naam Amsterdam FM. Eerst hebben Frits Mulder en ik uh, hebben daar met jou over gesproken. En later is ook Ruud en Erik. Uh, is hij daarbij gaan, bij. gaan zitten? Amsterdam FM is uiteindelijk de voorloper van Radio 10 geworden. Ja. Ja, en Ferry, Ferry Tromp heeft toen nog een businessplan geschreven. Ja, dat ja, je bent toen wel uitgebreid aan het lobbyen geweest om te kijken of we dat voor elkaar konden krijgen. Ja. Hè? Maar uh, legale commerciële radio was natuurlijk niet, ja. nog niet toegestaan nee, in Nederland. Dat was toen. Het heeft uh... heel lang geduurd. En uh, we toen, uh, toen, ja, toen dat niet doorging, Amsterdam FM, ja. hebben we gekeken of we dat op een andere manier voor elkaar konden krijgen ja. om toch uh, legale met een radiostation in Nederland, in Nederland dus niet in Amsterdam, maar in Nederland te kunnen beginnen. En uh, Erik die werkte destijds uh, kort bij de Tromp. En daar werkte ja. ook Jeroen Soer. Ja. Ja, um, Jeroen uh, is daar ook bij Jeroen, zitten. Jeroen kenden wij natuurlijk van, van de, de, en de dagen, want we zaten met z'n allen bij Radio Caroline op zee. Als Jeroen, Jeroen ook. Want Jeroen die was ervan overtuigd dat we zouden zinken... en die heeft uiteindelijk zijn weddenschap gewonnen. Ja. Want we hadden een krat Hij zei, binnen een jaar zinkt dit schip... en dat gebeurde ook daadwerkelijk. Maar Amsterdam Femme ging dus niet door. Radio 10 is uiteindelijk natuurlijk wel doorgegaan... maar ja. zonder ons... Want wij werken bij Veronica ja. inmiddels. Lex Harding, onze toenmalige directeur, die wilde eigenlijk dat we ons niet met commerciële zaken nee, bezig hielden. Tenzij hij er zelf bij betrokken was. Dat je raadt dat Lex dat zei. Ja, dat is later uh, allemaal wel goed gekomen. Ja, precies. Nee, maar Lex heeft mij toen wel toegezegd, van, nou, uh, he, ja, ook tegen Erik heeft hij gezegd, als wij ooit iets met radio kunnen doen in Nederland, dan uh, gaan, we, gaan we ervoor zorgen dat jij erbij betrokken bent. Heeft hij ook aan Erik gezegd, nou, hij is natuurlijk met jou misschien televisie gaan doen. Uh, ja. Ja. Dus uh, ja, zo is eigenlijk Radio 10 toch ook een beetje vanuit Radio Uniek gekomen. Ontstaan, ja. ja. Het, is een, het is een lange strijd geweest. Letterlijk, af de jaren 70 landpiraten, zeezenders, daarna Veronica. Allerlei experimenten bij Veronica. Veronica lokaal. Verone Europa Radio, ook nog met alle gezamenlijke publieke omroepen. En uiteindelijk dan uh, op de kabel, eerst non-stop op de kabel met Cable One en later Sky Radio... Home. Radio 10 toen een klein etenzendertje in Rotterdam. Uiteindelijk een, een grote etenzender. Maar het is een, een letterlijk een strijd geweest. Van twintig jaar denk ik wel. Voordat commerciële radio enige vorm van gelijkwaardigheid aan de publieke omroep kreeg. En Tom, jij bent veel meer van, van de huidige... Eh, commerciële radiosituatie dan ik. Maar durf jij te zeggen dat commerciële radio... inmiddels volledig gelijkwaardig is aan de publieke omroep? Of is het nog steeds een achtergesteld kindje? Ah, kijk, Als je naar de televisie kijkt... dan uh, vind ik tot op de dag van vandaag... Vind eigenlijk de uh, publieke televisie in heel veel dingen veel beter... dan de ja, commerciële televisie. Zeker. He? Ja. Het nieuws is trouwens wel heel goed van ja, de RTL. Ja. Ben jij ook ooit mee begonnen ja. met het RTL-nieuws? Maar ik vind qua aanbod vind ik af en toe... Ja, het, is, het is af en toe wel heel ja. pover, vind ik. De, de nee, maar dat is waar. maar vind commerciële... als je kijkt naar frequentieverdeling en dat soort dingen... dat de commerciële zenders uiteindelijk hebben gekregen waar ze recht op hadden... of zeg je nou, het is nog steeds niet goed genoeg? Nou, kijk, als je, kijk wie die zenders op dit moment bezitten... John de Mol is eigenaar van Radio 538, Radio 10 en Sky Radio... Eigenlijk vind ik het slecht dat, hè, dat je drie zenders in één hand... Wij mochten niet ja. eens twee ja. zenders. Hè. Sky en 512 moesten uit elkaar. Omdat uh, ja. ze vonden dat we een te groot aandeel op de reclamemarkt hadden. Maar als je nu kijkt naar Talpa. Die zijn natuurlijk enorm machtig ja. binnen radio. Maar hij had er vier. Hè. Minder machtig dan, dan een paar jaar geleden. Ja, maar drie is nog steeds veel. Ja. Ja. Ja, dus ik zou, ik, het zou goed geweest zijn... Uh, ja, als, als er toch een uitgebreider aanbod geweest aan radiozenders... Die zenders die zouden ook meer met elkaar concurreren. Ja. Want Sky en 512... En Radioteam houdt elkaar, elkaar een beetje uit de wind nu natuurlijk. Hè? Ja. Nou, Erik die maakte van de week in onze appgroep ter voorbereiding van uh, deze, dag, uh, de, deze dagen een mooie opmerking. Hè? 85% van de muziek is hetzelfde. En de overige 15% waarop je het verschil moet maken is de verpakking. De kwaliteit van de DJ's, het nieuwste jingles, de frequenties, marketing, dat soort uh, ja. dingen. Er is natuurlijk wel Q-Music bijgekomen uh, ja. met, uh, en, ja, en Joe. Ik moet zeggen dat die, die pakken het echt heel professioneel, Ja, Ik vind Joe heel erg, heel erg goed ja, ja. Dat is Paul zit er ook nog steeds bij. Uh, Paul is natuurlijk heel lang betrokken geweest met de Odon. Het, uh... Ja, ik vorig jaar nog ja. voorzitter van de Raad van Toezicht. Uh, ja. Ja. Ja. Wij zijn natuurlijk de opvolger van de OLO, de Nederlandse lokale publieke omroep. Want ja. ja. Ruud en ik die zijn ooit begonnen bij Veronica met de grote verwarring. Jij bent ja, er. Ja, ik ben we, begonnen. We wij, wij, wij maakten een mediaprogramma, uh, dat heette de grote verwarring. En daar kwam dan eens in de week, geloof ik, ook een lokale omroep een uurtje aan bod. Die mocht dan een uur landelijk uitzenden. Ja, dan moesten we moesten heel ver weg, uh, ergens in de Zuid-Liburgersoelde, de hele ja. tijd rijden. En dan hoefden we alleen maar de opening doen met, ja. met, met de burgemeester. -zoon. En wij stelden altijd in de opening één en dezelfde vraag. Hoe is het met de representativiteit? Ja, Want de Heel lokale een omroep moest ver verankerd zijn, dus je moest het lokale muziekkorps en, en de, en de huissaalvereniging moesten allemaal zeggen dat ze het geweldig vonden en dan mochten ze uitzenden. Ja, en de gemeenteraad moest dat goedkeuren. Ja, ja. ja, zo ging dat. En de directeur was en Toos Bastiaanse was... Uh, die heeft vorig jaar afscheid genomen van uh, de Olon Schuine strep de NLPO. Ja. En die ken je ook nog wel, Toos ja, zeker. Ja, ja, precies, ja. Precies. ja, ja, ja. Dat dat wel Leuk is. dat je er vanmiddag weer even bij was. Maar die lokale radio maakt wel een sprong nu. Hè. Die komen van ruim 300, gaan ze nu naar 80 streekomroepen. Dus je ziet, uh, ze waren te klein om te blijven bestaan, zeg maar. Maar wat je nu ziet natuurlijk, en wat er gaat gebeuren... is dat straks de regionale omroep en de, de streekomroep... dat wordt natuurlijk één. Dat mag je nog niet zeggen. Dat ja. mocht ik als voorzitter van de Raad van Toezicht toen niet zeggen. Maar nu zeg ik het wel. Je ziet steeds meer dat mensen meer op hun streek gericht zijn... dan op hun provincie. Dus dat is een natuurlijke ontwikkeling. Dat de rijken, want die zijn heel rijk, eh, regionaal omroepen... dat die straks ja, moeten gaan samenwerken met streekomroepen. Dat is wel een ontwikkeling die je ziet in Twente, in, in Noord-Holland. Dat of hebben wij met, met Den Helder in Amsterdam of met het Gooi. Niks. Uh, Paul, uh, radio is natuurlijk een mede worden voor oude mensen. Hè? Zeker. Geloof, de gemiddelde leeftijd van een radioluisteraar... Wat is het, 58 of 59? Ja, wat hier zit, zo. Ja, ja dus, dus, en die regionale omroepen en Radio 1, die trekken het gemiddelde nog veel verder omhoog. Hè? Het is echt, uh, dat is wel zorgelijk. Hey, en zetten die streekomroepen ook reclame uit? Ja. Die mogen ook klaar maar Ik gaan nu ook in gesprek. Maar ja, ik ben nu een jaar weg. Met, uh, met de Ster onder andere. Om te kijken hoe ze dat kunnen uh, organiseren. Maar je, wat je wel ziet is dat er stort meer jonge mensen. Uh, nu ook weer betrokken voelen bij die, bij die streekomroepen. Je ziet bijvoorbeeld ja. mensen die professioneel in Hilversum werken. en in het weekend uh, ra, uh, Radio Emmen doen. Ja. Uh, dus je ziet wel die verjongingslag daar komen. Maar het, was, ja, het is geworden van oude mannen die plaatjes draaien op zolder. Dat is, dat is voorbij. En ze moeten ook een keurmerk hebben, dus ze moeten ook een journal professionele journalist in dienst hebben. Dus de professionaliseringsslag is er wel. Ja. Maar je ziet, er wordt alleen naar geluisterd. Als er een, uh, een ramp is of er gebeurt wat in het dorp, dan weet iedereen het te vinden. Maar normaal zitten ze gewoon op andere zenders. Ja. Het is zelfs niet zo dat jongeren mensen niet meer naar de radio luisteren. Het is zo dat dat, niet. Als je het kijkt met het aanbod televisie, de, de lineaire televisie gaat veel harder achteruit dan ja? de lineaire radio. Ja. Ja, dus maar de gemiddelde leeftijd, ik geloof de gemiddelde leeftijd van een slemme femluisteraar is 39 is. Dat is niet echt ja, heel erg jong. Dat, meer. dat ook de totale bevolking van Nederland natuurlijk ja. ouder wordt. Ja. En, maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de reclamebestedingen... die natuurlijk heel belangrijk ja. zijn voor de radio... dan gaan die bij radio nog steeds omhoog. Bij ja. televisie ja. gaan ze naar beneden. Ja, maar wat wat dat ik... betreft is radio eigenlijk nog steeds een, ja, nog steeds een heel gezond media. Ja. Wat ik een hele opmerkelijke vorm van radio vind... waarvan ik eigenlijk niet weet of die nog bestaat... dat zijn al die Nederlandstalige zenders, die plattelandszenders... Ja. met enorme masten vanaf boerderijen in het oosten van het land. Met, met, met al die Nederlandstalige Stalige muziek. Die hebben, ja, is dat nog steeds iets groots of niet? Ja, ik... ja is dat ja. nog steeds? Louis zegt ja. Ik, uh... En online of nog steeds met illegale zenders? Nou, ze pakken het tegenwoordig heel brutaal aan. Ik zie af en toe de postings op Facebook of zo. En Dan zetten ze gewoon ergens op de VLU een hoge paal neer van 80, 90 meter. En dan zetten ze gewoon 10 kilowatt FM aan. Dat is gewoon bijna heel Nederland hebben ze dan te pakken. En dan gaan ze een heel weekend feest vieren. En zo'n party tent zetten ze dan gewoon naast. En dan gaan ze gewoon een hele weekend gaan ze ervoor. En vaak wordt het nog ongemoeid gehad ook. Ik denk niet dat ze Bruce Springsteen daar draaien. Die hoor ik dan toch liever. In de dagen zetten we niet zo'n professioneel. Het was niet zo verstandig. <grijg> en de Human Touch. Gisteren uh, vertelde ik al uh, hoe wij elkaar nou weer kennen. en dat het de Miamigo gezonken was, uh, belde je mij op. Ja. Uh, ik liep toen uh, inmiddels uh, stage bij uh, de Gooi in namens de School voor de Journalistiek. Waar ik direct na uh, de Miamigo naartoe was gegaan. Maar jij trouwens ook opgezeten, de ja, School voor de journalistiek. ik ben na 14 maanden wel vriendelijk en, uh, verzocht om te trekken... Uh, omdat uh, ik er nooit was. Ik ben op een gegeven moment ook vriendelijk verzocht om uh, weg te gaan. Want na mijn stage bij de Gooi in Eemlander... wat trouwens een hele leuke stage was... Uh, ben ik uh, stage gaan lopen bij Veronica. Maar daar was de school voor de journalistiek niet mee eens. Omdat uh, Veronica. vonden ze niet serieus genoeg als ja. omroep. Het was namelijk ja. een hele links. We waren school. niet journalistiek genoeg. We waren niet journalistiek genoeg. Ja. En uh, jij hebt er toen voor gezorgd samen met uh, Leekswaarding en Rob Oud. dat ik een uh, contract bij uh, Veronica ja. kreeg. En jij was toen net begonnen met uh, nieuwsradio. Ja, ja. Dat was in uh, het voorjaar van 1983. Kijk, ik ben altijd. als je, als je het, met het radio, door het radiovirus gepakt wordt. dan, uh, dan kijk je bij. Bijna automatisch naar wat er in amerika gebeurt en uh, ik ik was uh, een hele middelmatige zo niet slechte dj vond ik zelf uiteindelijk ook ik zag dat in en toen dacht ik ja ik kan je de hand met de, met de muziek gaan we het niet redden dan moeten we maar de journalistieke kant uh, gaan ontwikkelen en toen ben ik een beetje gaan omheen gaan kijken en uh, in New York heb je 1010 WINS, geweldige nieuwszenders, met als, als uh, slogan, you give us 22 minutes, we give you the world. Destijds nog op de Middengolf, nu is dat ook uh, allemaal op FM en DAB en dergelijke. Uh, en daar heb ik toen uh, heel goed naar geluisterd en ook nog, uh, en toen zei ik tegen Lex Harding op een gegeven moment van Lex, uh, onze luistercijfers op, uh, op wat toen nog Hilversum 2 was, nu Radio 1, waren niet zo best, we moeten echt iets anders gaan doen, we moeten ook die Amerikaanse kant op. En en het toenmalige management, uh, Henri Remmers, was daar toen de baas. Zag dat helemaal niet zitten. Maar Lex zag het wel zet, zitten. En die zei tegen mij op mijn twintigste. Nou, dan ga jij dat leiden. En ik had, ik had nog nooit leiding gegeven. En ik heb alle fouten gemaakt die er maar te maken waren. Maar toen hebben we wel Veronica die opgezet. En dat scoorde in no time. Echt als een tierenlier. De wereld in een half uur. Ja, de wereld in een half uur. Dus, en en, en, en Veronica, toen hebben we uiteindelijk toch al. Sneller dan uw avondblad, he, was dat? Sneller dan uw avondblad. En toen we dus. hebben we uiteindelijk toch ook wel serieus, journalistieke dingen gedaan. En later hebben we die journalistieke naam van Veronica wel beter te verbeteren. En toen wij met RTL TV begonnen, toen hadden we natuurlijk de grote sterren allemaal niet. We praten nu over 1989. En het enige waar we konden concurreren was met nieuws. En het was voor die Luxemburgers. En ik denk ook voor ons wel heel belangrijk dat we wat politieke invloed in Den Haag kregen. En hoe doe je dat? Door nieuws uit te zenden. En zo is het gekomen. En weet je wie de eerste presentatoren waren? Dat was Jan de Hoop. Ja. He, die waar we het gisteren natuurlijk ook over gehad. hadden die heeft ook nog dingen voor uniek uh, af en toe gedaan in ja. de begintijd. Advalk uh, hadden we. Ad uh, Loretta Host, Schrijvers. Daar. Nee, Loretta was veel later. Oké. Okay. Okay. Uh, Ilona Hofstra die was. Oh, je van over ja. Ik, RTL, nee, ik bedoel, ja. nieuwsradio. Ja zei ik RTL, ik bedoel nieuwsradio. Dat was in uh, het voorjaar van uh, 1983. Ik, ik kan me ook die eerste uitzending nog herinneren. He, dat, dat die helemaal verkeerd liep. Dat ja, ja. iedereen koopt. Dat moest een beetje denken aan. Maar ik heb wat, gisteren deed hier over de grond. Ik kruipen. heb zoveel eerste uitzendingen meegemaakt waarbij echt alles mis is gaan. De eerste uitzending van RTL 4. De eerste aflevering van de vijf shows, storten de lampen van het plafond naast die was je blok naar beneden. Nou, dat is ook de charme van het vak, dat het af en toe een keertje misgaat, dat hoort erbij. En later hebben we natuurlijk een aantal andere dingen bij Veronica gedaan. Onder andere Radio Romantica. Radio Die Romantica, ja. Samen ja. met uh, Mario Schopman. een over, over, uh, over waar mensen konden opbellen met uh, seksuele problemen. En ik weet nog dat we de formule bedacht hadden. En uh, dat de eerste uitzending kwam en niemand belde. Dus uh, die zender, we zaten op een landelijke zender. En niemand stelde enige vraag. Toen heb ik uh, Marijke, uh, de moeder van mijn kinderen, uh, gebeld. En ze zegt, doe even de eerste vraag. En ze vertelde, uh, ik geloof dat ze een vraag heeft gesteld. Van, Goh, mijn man krijgt er niet meer omhoog. Wat kunnen we daaraan doen? Zoiets. En... Uh, Vanaf dat moment heeft de telefoon nooit meer stilgestaan. Die bleef maar rinkelen. Dus, Overigens uh, was Radio Romantica ook uit Amerika gejat. Want uh, het origineel was uh, Dr. Ruth Westheimer... Ja, ja. Die, uh, die als seksuoloog vragen beantwoordde. was ook een hit in New York. Dus, uh, nou, ik ben er een tijdje uh, eindredacteur van geweest van uh, Radio Romantica. En ook als Alfred er dan weer niet iets was, wat regelmatig ja. gebeurde... dan presenteerde ik ook samen op met ja. mijn externe of Simon de Wiegel... Ja. Ex van mij, heb ik het ook nog ja. samen mee gepresenteerd. Ja. En uh, ik weet, op een gegeven moment ging het over standjes. En ik kan me nog het verhaal herinneren... dat iemand vertelde over het wasmachine standje. Het was, dan, was. Ja, dat oh. iemand zetten om dan op te zetten in wasmachine. Daar werd al een nummertje op Of op die wasmachine. Ja, het niveau van, was. het, we zijn trouwens wel weer op het niveau waar Radio en ik altijd op opereerden. Dus we zijn weer diep gezonken hier op de noord ja, was dus Radio Robotica. Fantastisch programma. Ja, ja, ja. ja. Mooie tijd. En natuurlijk de grote verwarring hè, over ja. de media. Dat hebben we ja. langzamer gedaan. Het volgende dan maar weer. De Rolling Stones. Say where she came from Yesterday, don't matter if it's gone Don't question why she needs to be so free Stones. Je luistert naar Radio Uniek. We zijn weer heel even terug, uh, nu in Pasen 2026. Uh, radio Uniek was in de jaren tachtig uh, toch eigenlijk ook wel een beetje voorloper van de Format radio in Nederland: hè, Format radio. Dat je de hele dag eenzelfde soort muziek hoort. Uh, eigenlijk, uh, ja, Radio Uniek was een beetje uh, de, de muziek. Uh, met een wat rustiger karakter. Maar je ja, had natuurlijk de concurrent, was natuurlijk Radio Decibel... Ja. ook een fantastisch radiostation. Ja. Echt het tegenovergestelde van uniek met de uh, hele dag dance en house. Ja. Uh, en nou, uh... kijk, als ik heel eerlijk ben... Uniek hadden we misschien wat ouder publiek... maar Decibel was wel heel vernieuwend... want die hadden echt een dance format. Hadden een paar geniale DJ's. Ik bedoel, Adam Curry, Jeroen van Inkel... Rob van Zomerden, Daniel Dekker... Simone Walraaf, het ging maar door. Ik heb ook nog eens, af en toe een programmaatje gedaan... op uh, Decibel. Hele grote zenders die ook continu werden opgepakt. Uh, ze, ze vertelden ook open en bloot waar ze zaten. op de je kon er gewoon binnen Het was altijd heel gezellig. Je kon er gewoon binnen dat was heel gezellig. De RCD liep ook regelmatig binnen. Dat was dan de radiocontrole dienst. Dat was wel minder gezellig. Dan, het was Zelfs als de RCD'er de was het ook gezellig. Ja, nee, zo nee, was dat. dat. Nee, maar, maar uh, Decibel was natuurlijk fantastisch. En het is jammer uh, dat er eigenlijk niemand van Decibel is vandaag. Want het zou best uh, goed zijn geweest als men uh, daar ook nog een uurtje, uurtje deed. Uh, Leon Kees nou, is hier wel. Ja, maar Leon is overal geweest. Caroline, Uwara, oh, Leon Kees die is echt... Nee, zelfs op ba Vanaf Bali is hij nog steeds aanwezig. Hij is overal aanwezig altijd, Leon Kees. Trouwens, iemand die ook altijd aanwezig is en die altijd luistert is Jan Parent... Die, uh, die luistert in Goes vandaag... waarschijnlijk naar de AM 900. naar. er zijn steeds mensen die naar de, de, de, de, de, de middengolf Ja, dat is fantastisch. En Jan heeft ook een... Uh, hij heeft ook een periode aan boord gezeten. En is later uh, ook een uh, hele mooie omroepcarrière gaan maken. Bij onder andere regionale omroep ja. in Zeeland. Maar als je zoveel omroepcarrières hebt... Kijk, wij zijn natuurlijk van Unieke. Erik, ja. Jij, Jos, Heerde. Een aantal mensen. Louis, ook bij uh, Omroep Max heeft een tijdje gewerkt. Uh, Radio 5. Ja. Ja. doe je nog. En, uh, maar bij deze Er zijn natuurlijk ook hele grote namen vandaag gekomen. Ja. ja. En Curry, Jeroen van Jeroen, Kikkel, Rob van Zee Zomeren. Rob van Zomeren. Daniel Dekker. Simone de Walraven. Nog steeds Gaat maar door, Nog steeds dag ja. te horen over. Radio 5. Ja. Henk, Daniel, Daniel ja. nou, ook nog steeds. Ieder goed radio. Dus ook wel heel opmerkelijk dat bij Decibel en Uniek... dat er zoveel mensen ja. uiteindelijk een heel veel zo'n betreffend zijn bij maar, maar, maar wij wilden natuurlijk gewoon heel graag radio maken. En liefst op een legale manier, maar dat kon niet. En dus dan maar uh, illegaal. Dus als je dat doorzettingsvermogen hebt, als je die drive hebt... ja, dan kom je uiteindelijk wel goed terecht. Ja, precies. Nou, vanmiddag uh, om een uur uh, komt Erik er weer bij ja. zitten. Dan praten we, we verder. We hebben praat. nog steeds de cliffhanger. Wat heeft Annemie Yours maar betekend... Voor voor de commerciële radio nederland volgens mij heel veel want als al Jortsma... destijds een andere beslissing had genomen hadden sky en 538 waarschijnlijk niet meer bestaan durf ik te zeggen daar gaan we het om een uur over hebben zometeen menno ja en als je nog wil bellen of app 0612128321 0612128321 21 privé nummer van erik de zwart kan je ook voor radio team meteen een plaatje aanvragen zitten we niet mee hoor moet allemaal kunnen